Ja, heerlijk was dat. Schik. Ja, het giet. Zo heerlijk, het giet. de zwarte cross. <laughs> daar heeft hij wel eens opgetreden hè, deze ja, ja. Daniel Loos. Dus, ja. uh, ja. Goed, nou vanavond uh, hier in de Music Corner bij de lokale Omroep Goorlen hebben wij uh, Piet Verheijen te gast. Hij is, uh, ja, zeg maar nieuw uh, hier in uh, de omtrek wat betreft D66, alhoewel. Rentree, want er stond uh, zeg maar in de kranten de terugkomst van uh, Piet Vrijen. Klopt dat? Nee, nee, dat klopt niet. Het is de terugkomst van D66. Oké, okay. Piet Vrijen die woont al 42 jaar in, uh, uh, hier in dit uh, dorp in Goren. Yeah. En um, ik, heb, ik heb hier geen rentree. Nee, maar wel okay. D66. Ja. Stond, wel, ik, stond ben... wel in bepaalde artikelen: uh, Piet is weer terug. Ik ben niet tegengekomen. Oké, okay. oké. Okay. Nee. Ja. Het Dat is ook niet waar, ben. dus. Nee, het is niet waar. Hebben nee. we hierbij ontmanteld? Nee. Ja. Nee. ja. Goed. Okay. Vanaf van 22e woon ik hier in dit dorp. Maar ja. deze is 60 is wel terug. deze 60 wel, ja. Die, okay. uh, die gaat volgend jaar weer aan de gemeenteraad meedoen. Mm -hmm. uh, met, een, uh, met een mooie lijst. En uh, ja, we gaan uh, in, in, in de gemeenteraad komen. Hoe lang zijn jullie ja. weg geweest uit geworden? Twaalf jaar. Twaalf jaar. Ja. Snel tijd. Ja. ja, best wel lang, inderdaad. Wat zou een van de eerste dingen zijn die veranderen? Tenminste, dat de inwoners van Goorden merken dat D66 terug is? Nou, dat D66 terug is, dat hebben ze in feite al gemerkt... Door, doordat wij regelmatig de straat op gaan... en uh, praten met, uh, met passanten, met mensen die, uh, die langskomen. Uh, wij willen graag weten hoe dat, uh, hoe dat hun het hier bevalt in Goorden, wat er tegen staat, maar ook wat ze hartstikke leuk vinden. En... Um, nou, dat zijn, dat zijn zaken waar wij in ieder geval onszelf mee voeden. Een goede, goede blik krijgen op uh, wat houdt de goorlenaar, de algemene goorlenaar, wat, uh, wat houdt hem bezig. Ja. En is er nou al een punt uitgekomen dat je denkt van nou, daar moet ik echt iets mee, ja, want ja, ja, ja. er wordt zoveel gezegd. Ja, ja. Zoals uh, communicatie met de gemeente. <laughs> <laughs> ja, je lacht. <laughs> Volgens mij heb je dat vaker gehoord. Ja, maar, ja, communicatie is ook heel iets moeilijks, hè? Goed ja. met elkaar communiceren. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je het dan niet moet doen. En uh, hier hebben we dus een klacht, uh, of een aantal klachten, meerdere, dat er, uh, dat er gewoon niet gecommuniceerd wordt, of slecht gecommuniceerd mm. wordt, of uh, dingen toegezegd die later vergeten worden. Mm. Je hebt, uh, ik, ik hoorde jou om zeven uur hoorde ik jou vertellen in het nieuws, dat uh, onze ijskoopgroer ja. een belofte had van, uh, van, van, van de wethouder, van volgend jaar bij de kermis, daar gaan we naar kijken. Ja. naar jouw situatie. En ja, helemaal vergeten. Kan gebeuren, kan gebeuren, maar dat is wel heel zuur. Dan kunnen we zeggen, ja, het is een minor item, maar het is heel zuur voor die man. Ja. Ja. Die heeft er wel zijn een inkomen van. En uh, kermis is voor hem ook top tijd natuurlijk. Ja, inderdaad. Zeker als het nog lekker weer is op. Ja. Maar ja, de gemeente heeft wel een bootje geplaatst, hè? Van, uh, daar is de ijsman. Uh, de, de ja. Ja, ja, ik hoop wel dat het omzetverhogend werkt, maar... Ja. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld de communicatie. Hè? Is dat niet beter geworden doordat mensen nou de DigiD hebben? bijvoorbeeld, Dat ze bijvoorbeeld zo rechtstreeks via internet uh, klachten of vragen kunnen stellen en dergelijke. Vroeger was je echt afhankelijk van bellen en dat ging heel vaak mis. Maar nu tegenwoordig in de digitale tijdperken, is het niet makkelijker geworden? Um, ja, dat zou je zeggen. Hè? Maar, uh, Toch niet? Uh, ik, nee, nee, nee ik, hoor, uh, ik hoor van mensen dat ze, dat ze een mail sturen. Dat ze nog eens een keer een mail sturen, nog eens een mail sturen. Weer dezelfde mail sturen en dan uiteindelijk een keer bellen van: Goh, um, doe je nog iets met mijn mail? En dan heeft u een mail gestuurd, daar weten we er niks van. <lacht> ja. Er zijn geen incidenten, ik bedoel, het gebeurt, het gebeurt vaak. Maar, ja. maar wat vindt u bijvoorbeeld van uh, dat de gemeentes... Uh, de burger zelf dingen laat doen? Dus door uh, via internet dingen uh, op te vragen en zo, of aan te vragen. Uh, Om... Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen is uh, gemachtigd om uh, dat te kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou las ik in, zag ik in het nieuws dat er, ik ben even kwijt wat voor bedrijf voor, maar was er KPN, maar ik weet niet zeker, die een uh, callcentrum uh, weg doet. en dat mensen kunnen dat via internet kunnen uh, doen. Ja, ja. Maar bij de gemeentes laat men de burger ook steeds meer dingen doen. Ja. Ja, en uh, ja. er zijn ook mensen, uh, ook grullen naar. Uh, Brabanders die met lezen moeilijk hebben. Ja, precies. Maar die mensen die worden niet overgeslaan. We hebben hier een loket en die, uh, bij het loket uh, kunnen, kunnen deze mensen terecht. Dat is, nog steeds, dat is nog steeds hulp. KBO bijvoorbeeld, die geeft ook hulp. Hè. Als je uh, jarige belastingformulieren of formulieren niet in kunt vullen... niet kunt lezen of weet ik wat... bel mensen van de KBO en die komen bij jou langs. Mm -hmm. En die, uh, die helpen je mee. Of vullen je formulieren uh, voor, je, voor je in. Leggen uit wat het, uh, wat het is. Ja, er is, er, is, er is voor deze mensen, er is huislag gedacht. Mm -hmm. het, het is geen commerk wel hier in Gronen. Wij doen nee. heel erg veel dingen goed hoor. Maar, maar, en... Ja, maar mijn vraag is: of mijn, ja, is dat ook een garantie dat het blijft? En niet alleen in Grolen, maar eigenlijk, overal, daar, daar heeft u waarschijnlijk geen invloed op, maar men is heel gauw geneigd om uh, te besparen. Ja, zoals bij de Belastingen, bij, bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Als je ja. geen computer hebt, kun je ja. het, kun je, kun je, je belasting aangeeft nee, eigenlijk dat niet. Is Ah, bijna klaar. Ook deze mensen worden door de Belastingdienst steeds geholpen. Alleen moeten we er steeds meer moeite voor doen. Ja. Um, ja, Garantie voor de toekomst. Um, dat weet ik niet Marcel. Mm -hmm. Ik uh, vind het heel erg lastig om te bepalen. Zolang als er mensen zijn die hulp nodig hebben. moet die hulp die moet er ook zijn. Ja. Dat is een D66-standpunt. Mm -hmm. Dat is ook ons eis. Daar zetten wij ook op in. Okay. Um, maar voor de verre rest. Iedereen die het zelf kan. Ja, die wordt harte uitgenodigd om het zelf te doen. Ja, ja, ja, ja. Dan gaan we gaan ook even naar de toekomst kijken. Jij? Ja, kijk. Want er is muziek <laughs> en uh, die staat al klaar bij Marcel. Want ja. er staat weer een liedje op het lijstje van, uh, van Piet. Van de Who. See me, feel me. Ja, mooi hè. Mm, Daar komt hij aan. Heel mooi.